Het was weekend en ik keek eens in een ochtendblad Oelalala. Ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat Oelalala. De contactadvertenties dus maar doorgestoei Oelalala. En mijn brieven onder een nummer hielden jou geboeid. En eindelijk was het dan zover Ik zou je zien, Oelalala. het begin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 En de volgende, de afspraak was al snel gemaakt. Oelalala. We hebben nu samen kinderen grootgebracht. Oelalala. Maar allemaal zo lelijk als de nacht. Oelalala. Maar we zijn toch gelukkig, houden van elkaar. Oelalala. Ik probeer steeds te denken, het is niet waar.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 Ben jij toch echt wel iets voor mij? Als er geen oogkleppen bestonden Had ik ze zelf uitgevonden Wat ben je lelijk van dichtbij Wat ben je, ben je lel lelijk van dichtbij hè? Nee, you have a lekker smoeltje. Ben jij toch echt wel iets voor mij? Je hebt al een zwijdig keus, is het wel? Oh, nee, dan moet je een brilletje kopen. Boven. Trouwens, dat is mijn liedje. Wat ben je lelijk van dichtbij.